De heksen In sprookjes dragen heksen altijd rare zwarte puntmutsen en zwarte mantels En vliegen ze op bezemstelen Maar dit is geen sprookje Nee, dit gaat over echte heksen Precies Echte heksen. Dus luister goed en vergeet nooit wat we je nu gaan vertellen. Echte heksen hebben gewone kleren aan en zien er net zo uit als gewone vrouwen. Ze wonen in gewone huizen en hebben gewone banen. Daarom zijn ze ook zo moeilijk te vangen. Een echte heks haat kinderen met een roodgloeiende knetterende haat. Die zo knetterend en roodgloeiend is dat je het je niet kunt voorstellen. Een echte heks is altijd plannetjes aan het bedenken om de kinderen in haar gebied uit de weg te ruimen. Eén voor één Eén voor één Ze beweegt heel behoedzaam Ze komt steeds dichterbij En dan, als alles eindelijk klaar is Dan slaat ze toe De vonken vliegen er af Vlammelai op Olie kookt Ratten jammeren Huidversrompelt En het kind is verdwenen ja. is verreweg het gevaarlijkste levende wezen op aarde. Wat haar dubbel zo gevaarlijk maakt... is dat ze er juist helemaal niet gevaarlijk uitziet. Nee, precies. Je weet nooit zeker of er een heks tegenover je staat... of dat het een gewone vriendelijke mevrouw is. Wat je zegt. Voor hetzelfde geld woont er nu misschien wel een heks naast je... Of misschien was die mevrouw met die heldere ogen tegenover je in de bus vanmorgen wel een heks Of misschien die mevrouw met die stralende glimlach Die je tussen de middag op straat een snoepje uit een witte puntzak aanbood Zelfs je eigen lieve schooljuf kan erin zijn Ja, kijk maar eens goed naar je juf Zou ze een heks kunnen zijn? Denk erom, een heks beleeft evenveel plezier aan het uitgroeien van kinderen Als jij aan het eten van een bord vol aardbeien met slagroom ze gaat ervan uit één kind per week van kant te kunnen maken. Ja, één kind per week. En als ze te minder zijn, krijgt ze een pesthumeur. Eén kind per week, week maar 52 in een jaar. Verpulveren ze, vermorsel ze en weg zijn ze en klaar. Eén kind per week, maar 52 in een jaar. Verpulveren ze, vermorsel ze en weg zijn ze en klaar. Welkom, welkom, lieverd van me. Hallo, grootmama. Kom hier en omhels je oude grootmama eens, lieverd. Kerstmis alweer. Het is niet te geloven. Ja, de tijd gaat snel, moeder. Kom binnen. Na u, grootmama. Kom gauw binnen, jullie uit die kou. Ik ben zo blij dat ik jullie weer allemaal om me heen heb. We gaan er een heerlijke tijd van maken. Een heerlijke tijd. Maar die bewuste kerst toen we bij mijn grootmoeder in Noorwegen op bezoek waren... ik was toen zeven, hadden we geen heerlijke tijd. Ik reed met mijn vader en moeder even ten noorden van Oslo... toen het begon te ijzelen. Onze auto raakte van de weg af en viel in een diep, rotsachtig ravijn. Ik zat stevig in de gordel op de achterbank... en ik had alleen een snee in mijn voorhoofd. Maar mijn vader en moeder kwamen om het leven. Oh, stil maar. Hou grootmama, mama stevig vast... Grootmama is bij je Stil, stil Rustig maar, ik laat je niet alleen, lieverd Grootmama is bij je Wat moeten we nou doen? Je blijft hier bij mij natuurlijk En ik zal voor je zorgen Hoef ik dan niet terug naar Engeland? Nee, dat zou ik nooit kunnen De hemel mag mijn ziel hebben Maar mijn botten blijven in Noorwegen Ik was dol op mijn grootmoeder ze was vreselijk oud en gerimpeld en haar enorme, massieve lichaam was gehuld in grijze kant. Ze zat altijd in haar grote leunstoel in de woonkamer. En dan kroop ik tegen haar voeten en luisterde naar haar verhalen. Ze kon geweldig goed vertellen en ik heb het beslist aan haar te danken dat ik nu nog leef. En jullie kan vertellen over de dingen die ik toen heb meegemaakt. Dingen die je waarschijnlijk de stuipen op het lijf zullen jagen als je ze hoort. Heksen, mijn lieve kleinzoon. Zeg je, grootmama. Ik wil met je praten over heksen. Heksen? In Noorwegen wemelt het van de heksen. En je maakt het niet lang in deze wereld als je niet weet hoe je een heks kunt herkennen als je erin tegenkomt. Echt waar? Nou, of? Dus onthoud goed wat ik je nu ga vertellen. Ik doe mijn best. Je moet heel goed je best doen. Voor de rest kun je alleen nog duimen, bidden en het beste er maar van hopen. Oké. Okay. Ik heb maar liefst vijf kinderen gekend... die simpelweg van de aardbodem verdwenen zijn. Niemand heeft ze ooit nog gezien. De heksen hebben ze te pakken gekregen. Hou je me voor de gek? Nee. Ik probeer alleen maar ervoor te zorgen dat jou niet ook zoiets overkomt... Ik hou van je en ik wil dat je bij me blijft. Vertel eens over die kinderen die zijn verdwenen. Uh, geef me eerst nog maar een sigaar, dan kan ik het me beter herinneren. Uh, dank je.